Marjon Koekoek met het nws journaal Beleggers zien Duitsland steeds meer als de enige echt veilige haven in de eurozone. Ze mijden niet alleen Italië en Spanje, maar beginnen ook steeds minder interesse te tonen voor landen als Nederland, Finland en Oostenrijk. Dat blijkt uit een analyse van Royal Bank of Scotland. Het verschil tussen de rente die Duitsland op staatsleningen moet betalen en die van alle andere landen stijgt. Het is nu een verschil van 64 basispunten van een procent en dat is sinds de invoering van de euro nog niet eerder voorgekomen. De Tweede Kamer vindt dat ambtenaren niet meer mogen weigeren om homo's te trouwen. Onverwacht heeft de Kamer een motie aangenomen waar ook de PVV voor stemde. De regeringspartijen VVD en CDA zijn niet verrast, ook al stemden ze met ChristenUnie en SGP tegen. Het was al duidelijk dat een Kamermeerderheid af wil van weigerambtenaren. Ook de VVD wilde het eigenlijk, maar omwille van de coalitie leek het onderwerp op de lange baan te zijn geschoven. Het kabinet moet nu met een reactie komen. In Leeuwarden zijn twee mannen veroordeeld voor het bescheiden van twee reddingshelikopters en een politiewagen met laserpennen. Vorig jaar richtten de mannen van 20 en 22 sterke lasers vanaf de grond op de helikopters. Die hadden daardoor moeite met landen op vliegbasis Leeuwarden. De man van 22 kreeg een half jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De ander kreeg een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Het marineschip Pelikaan heeft in het Caribisch gebied twee schipbreukelingen opgepikt die al een week op zee ronddobberden. De man en de vrouw waren op 7 november vertrokken vanuit St. Vincent. Op zee viel hun motor uit. Pas na zeven dagen werden ze bij Martinique opgemerkt. De twee hadden al die tijd niets gegeten. Gezien de omstandigheden waren ze in redelijke conditie, zegt de marine. Dan nog het weer, vanavond vooral in het noordoosten bewolkt en nevelig. Vannacht lokale mistbanken rond het vriespunt. Morgen breekt de zon door, het eerst in het zuiden. En het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS-show. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file. De dagelijkse files lossen nu snel op. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A4, Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. A9, Amstelveen richting maar Tussen de knopende Badhoevedorp en Rotterpotterplein 8 kilometer, dat was een aanrijding. A12, Den Haag richting Arnhem. Bij Reewijk 4 kilometer en tussen Mars, Bergen, af het Wageningen 13 kilometer, dat is een aanrijding. Bij Wageningen zijn nog twee rijstroken dicht. A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 4 en verderop bij de af en de Rode Reis ook 4 kilometer. A15 Goijkum Rotterdam tussen Goorkem en Sliedrecht West 9 kilometer. Ook dat was een aanrijding, daar zijn alle reishokken weer vrij. Op de A16 Breda Rotterdam bij Rotterdam Centrum 4 kilometer op de parallelbaan. A28 Amersfoort richting Utrecht bij Knopen de Reis Weert 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Henny van Petergem. En vandaag hebben we weer het programma in Stamfordse Zaken. Ik spreek vandaag met Joyce van Ommeren. En zij is van Le Petit Cateau op zijn Frans. Dat klopt. En wat betekent dat? Een taartje. Oh, een taartje. Ja. Kijk eens aan. Ja. En uh, je maakt dus taart, heb ik begrepen. Ja.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 Ja, dus je doet veel met marsepijn begrijp ik? Je? Ja, marsepijn en fondant. Oké, okay. ja. wat, wat smaak je daarvan? Wat ik daarvan maak? Uh, diverse taarten, cupcakes, bruidstaarten, verjaardagstaarten. Um, ja, nou ja, je kan het zo gek niet opnoemen. Alle kinderfiguren kunnen erop geboetseerd ja. worden. Um, uh, ja, uh, nou, je, eigenlijk kan je heel veel kanten op. Ja, want ja, je hebt ook vaak van die leuke kindertaarten bijvoorbeeld. ja. ja.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 Oh zelfs die stokjes. Ja. En De stapeltaart bedoel je met lage Lagen taart. Aan ja. Aan de onderkant en dan steeds één hoger. Correct. Hoe hoog kan dat van een stapel? Um, ik durf niet te zeggen. <lacht> tot hoe hoog het kan, maar ik heb zelf ben ik tot nu toe tot vijf hoog gegaan Zo. en dat ging goed. Dus uh, um, ik denk dat je nog wel een stukje hoger kan, maar dan moet je het wel heel goed uh, ja. Ja, stutten met met stokjes of uh, ja ja. ja. Ja. Maar zover ben ik nog niet gekomen. Nee, dat snap al... nee. ik. Want dat ziet er altijd heel leuk uit. Hè? Van Bruistaarten zie je dat ook, al die lagen, maar ook misschien andere soorten festiviteiten waar dat bij gebeurt.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 Uh, heb je erover gedacht om je taartbedrijfje groot uit te breiden... en dan te stoppen met de uh, schoentjesverkoop? Of in uh, welke die, fase zit je? Die hoop is er wel. Ja. En ik heb echt wel heel veel ideeën... waarvan ik denk, God, ik denk dat dat wel zou moeten gaan werken...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 En uh, nou, dat loopt heel erg goed. Dat is ook leuk. ontzettend ja. leuk. Okay. En het zijn ook allemaal verschillende mensen bij elkaar. Dus dat is okay. heel gezellig. En ook veel vrijgezelle feestjes. Oh, ja. Daar nou, heb ik ook veel aanvragen voor, inderdaad. Ja. En ik wilde toch heel graag ook een workshop geven zonder Haiti.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 Leuk. En dan ga je ja. dus met een versierde taart uh, die nou, je zelf hebt gemaakt naar huis. Ja, die zit erbij. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, helemaal leuk. En dan zijn er de basisworkshops. Dat is dan die basistaart maken. Maar ik geef ook workshops met Barbie te maken. Dus dan leer je zo'n prinsessen taart te maken ja, met zo'n Barbie popper ja. En er zijn ook workshops uh, een stapeltaart maken. Dat je dus leert hoe je laag op elkaar moet stapelen. Ja, Dat is wel voor uh, meer gevorderde mensen <laughs> misschien. Nou, het is wel wijs om eerst de basisworkshop ja, te volgen. En vanuit daar verder te gaan met andere, andere workshops. Ja, er is van alles mogelijk. Ja, klopt. En dan kan je alles weer een beetje in de En dan heb je misschien thuis ook alvast een beetje geoefend. En ben je wat meer uh, behendig erin. En dan is, ja. het, dan is het beter om pas te starten met de andere taarten. Ja. ja. Wat leuk. Wat voor ja. mensen komen er op die uh, workshops af? Zijn dat... Uh, uh,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 On la vie, mange la vie Marie mari Chauffeur. the past. I'm Ik ben hier van Zandvoort, Henny van Petergem en in het programma in Zandvoortse Zaken. En vandaag spreek ik met Joost van Ommeren. Zij heeft een taartenshop, Le Petit Cateau. Een kleine taartje, begrijp ik, zo heet het. En we hadden het net over alle taarten die je kan maken.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 Oké, okay, dus iedereen kan het even nazoeken ja. op internet. Ja, en Zit... daar kan je ook inschrijven ja. oh, en ja. uh, meer informatie vinden over de tijden, over prijzen en wat we zo al gaan doen.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 bijvoorbeeld een roosje maakt, wat drie-dimensionaal is? Ja, dat kan wel. Alleen um, marsepein is uh, op basis van amandelen. En marsepein hardt niet uit. Oh, dus als je echt iets uh, in de workshop uh, echt recht op wil maken, een roosje, dat kan wel. Dat is geen enkel probleem. Maar echt een poppetje, dat stort in. Dat blijft niet staan. Ah. Daar heb je fondant voor nodig. Okay. En dan heb je nog een bepaald poeder, dat heet tilose, dat kan je er doorheen doen. Dan hardt het uit. En dat, dat kan je dus gebruiken om poppetjes ja. mee te maken. Maar dat red je niet in een workshop. Nee, daar heb je er weer te kort tijd voor bedoeld. Ja, het moet uitharden. Ja. En dat heeft ja. vaak gewoon een avond nodig. Ja, dus in de workshop is het meer een soort Plat. platte taart. Ja. En degene die jij zelf maakt voor de mensen, als er een feestje is of iets, dat is meer...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 Nou, dat zijn wel een beetje... Ja, prinsessentaarten. Ja. Eh, prinses Lily V, geloof ik, Vee, heet, ja. heet die prinses. En uh, die, die, dat elfje van, uh, hoe heet het? Tinkerbell. Ja. Uh, nou ja, goed. De, de, even, dat zijn wel een beetje de meest gevraagde taarten. Ja. ja, ja. En Die boetseer je dan zelf helemaal gelijkend? Ja, maar? die boetseer ik ja. helemaal gelijkend. Ja, klopt. Laatst ook een K3 taart voor iemand gemaakt. Helemaal, helemaal ja. van K3 met de K3 poppetjes ja. erop. En uh, ja, is ja, dus dat is echt heel leuk. Voetbaltaarten, hele voetbaltaarten.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 Alles kan erin. Want mm. ik maak ook heel veel bokkenpootjescreme, oh, nee. vulling, Voor de bruidstaart een champagnecreme, frambozenmoes, uh, uh, banketbakkersroom, verse aardbeien. Nou, eigenlijk kan je het zo gek ja, als je zelf wil. Waar heb je dat allemaal vandaan en geleerd? Dat is niet nou, interessant. Niet, <laughs> want uh, dat, uh, dat ben ik gewoon op gaan zoeken. Ja, natuurlijk. Uh, in uh, receptenboeken en op internet. En ja. uh, ik ben dat gaan uitproberen voor vrienden en familie en die ja. hebben dat getest en, uh, en zo kom je tot iets wat, wat, wat je zelf lekker vindt smaken ja, dat blijkt uh, lekker dan. ja, en wat ik vooral bij bruidstaart ook heel veel doe is dat mensen eerst komen proeven oh, ja. dat is natuurlijk heel klopt. slicht dan weten ja. ze wat ze kopen klopt, vind ik ook heel belangrijk want uh, je wil niet dat iemand gaat trouwen en dan niet tevreden is over de taart ja. dus die laat ik dan, dan komen ze een mini taartje proeven met verschillende vullingen en dan kunnen ze daaruit kiezen wat ze graag zouden willen ja. en ik heb ook regelmatig mensen met allergieën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 te gustaría volver, het is geen probleem te de siempre sucede cuando se acaba un amor, hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a cuidar, hay que aprender a atacar, las de corazón, hay que aprender a olvidar, y la pena de amor. Estoy conociendo ahora, estoy conociendo tanto, tanto que dice que en tus ojos queda llanto te estoy conociendo ahora y es que yo te estoy conociendo tanto pero tengo la sospecha de que no puedes olvidarlo y lo te gustaría volver, es que no puedas vivir sin el calor de su piel, y no muy bien la en tu corazón. Es que siempre sucede, cuando se acaba un amor, Hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar, hay que aprender a tienen en el corazón, hay que aprender a olvidar, pues es la pena de amor. TV je hobby's naast uh, dit werk? <laughs> nou, ik, uh, uh, ik, uh, toen ik nog geen kinderen had, toen uh, golfde ik heel veel. Oh, ja. uh, maar toen de kinderen kwamen, was ik er eigenlijk al een beetje mee gestopt, omdat ik er niet, niet echt meer aan toe kwam. En uh, ik ben nu met name hiermee bezig en dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ja. En uh, er komt uh, over een maandje een hondje bij ons wonen.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 Die heb ik gevuld met, met, met wat vulling en bekleed. En vanaf daar mochten ze hem zelf helemaal versieren. Dus oh, Dat uh, hebben ze heel mooi gedaan. Dus ze hebben de taart voor mama gemaakt? Juist, inderdaad. Ze hebben de taart voor mij gemaakt. Dat was hartstikke leuk. Ja. En heel lekker. En heel lekker. Le le le le en, ja, en ze vinden het hartstikke leuk om te doen. Dus, uh, ja. Hoe oud zijn ze?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 ...je moest naar de Kamer van Koophandel... ...je moet misschien een beginbedrag hebben... ...hoe zag je daar zelf tegenop of naar uit... ...hoe heb je dat aangepakt? Nou, ik ben in eerste instantie naar de Kamer van Koophandel gegaan... ...en daar heb ik gewoon eens een gesprek met iemand gehad... Ja. ...van, goh, wat, wat, wat wordt nu van mij verwacht als ik dit zou gaan doen... ...en, uh, um, nou ja, daar, ben ik, daar heb ik een uur gezeten... ...ben ik heel veel wijzer geworden... Heb ik ...heel veel informatie meegekregen...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 Didn't they always say we were the lucky ones? I guess that we were once, but we were once.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 Take a look at all MUZIEK van de Chamit van de Chassis de Se sovesi fu, vesi frattorà, <imitation> puto nucavo dl'atorra, <imitation> si sovesi fu, vesi frattorà, puto nucavo dl'atorra, si sovesi fu, vesi frattorà, puto nucavo dl'atorra, si sovesi fu, vesi frattorà, puto nucavo Yesu, Senhor, pra sombra toda, rotundo, na rua toda. Correr na bisuã be olhetadinho. Correr na bisuã be olhetadinho. Correr na bisuã be olhetadinho. Correr na bisuã De minha sombra sahil, de de Mina, schee, massa, mina, schee, probleem, mina, schee, massa, kaï,